Duimpje. Er was eens een arme houthakker die met zijn vrouw en zijn zeven zoons in een klein huisje in het bos woonde. Over hun jongste zoon maakten ze zich vaak zorgen, want hij wilde maar niet groeien. Toen het jongetje werd geboren, was hij niet groter dan een duim, en daarom hadden zijn ouders en broers hem klein duimpje genoemd. De houthakker was wel arm, maar meestal verdiende hij net genoeg om zijn gezin te eten te kunnen geven. De jaren gingen voorbij. Maar op een keer mislukte de oogst. De mensen in het dorp hadden toen geen geld meer om hout van de houthakker te kopen. En na een paar weken was het geld van de houthakker helemaal op. Die avond moesten de zeven jongens zonder eten naar bed. Klein Duimpje kon van de honger niet slapen... Hij hoorde zijn vader en moeder beneden zachtjes met elkaar praten. Maar toen zijn moeder ook nog begon te snikken, kroop hij uit bed. Daarna sloop hij de trap af en verborg zich achter de poot van een stoel. We kunnen niets anders doen dan de kinderen morgen in het bos achterlaten, zei de houthakker. Ik zou het niet kunnen verdragen ze van honger te zien omkomen. In het bos kunnen ze misschien net genoeg bessen en noten vinden om in leven te blijven. Zijn vrouw begon te huilen. Je hebt natuurlijk gelijk, maar ik vind het toch zo erg. De houthakker sloeg zijn arm om zijn vrouw en ze liepen samen naar boven. Klein Duimpje kroop ook in zijn bedje, maar hij kon niet slapen. Wat moest hij doen? Hij dacht de hele nacht na. De volgende ochtend stond hij heel vroeg op. Hij liep naar de beek en vulde zijn zakken met witte kiezelsteensjes. Later op de dag waren de zeven jongens met hun vader en moeder hout aan het sprokkelen in het bos. Na een poosje zei de houthakker, jongens, ik ga verderop een boom omhakken en moeder moet me daarbij helpen. Blijven jullie hier maar op ons wachten. Maar toen het donker werd, waren de vader en moeder van de jongens nog niet terug. De zes oudere broertjes van klein Duimpje begonnen te huilen. Stil maar, zei klein Duimpje, ik weet wel hoe we thuis moeten komen. En hij vertelde dat hij op weg naar het bos steeds kiezelsteentjes had laten vallen. We alleen maar het spoor van kiezelsteentjes te volgen om weer thuis te komen. Het duurde niet lang of ze stonden voor de deur van hun huisje. De kinderen keken naar binnen. Daar zaten hun vader en moeder aan tafel. Toen ze die middag thuis waren gekomen, had de boer al het hout van de houthakker gekocht. Ze hadden dus weer voldoende geld gehad om eten te kopen. Wat heb ik een spijt dat we de kinderen in het bos hebben achtergelaten, huilde de vrouw. Maar we zijn niet in het bos, we zijn hier, riep klein duimpje. En hij holde met zijn broertjes naar binnen. Wat waren hun vader en moeder blij dat de kinderen weer thuis waren. En ze hadden voorlopig genoeg geld om eten te kopen voor iedereen. Maar op een dag was het geld weer op. S'avonds fluisterden de ouders met elkaar wat ze moesten doen... Er zit niets anders op dan ze in het bos achter te laten, zuchtte de houthakker, al doet het me veel verdriet. Klein Duimpje, die alles had gehoord, stond de volgende ochtend weer heel vroeg op om naar de beek te gaan. Maar toen hij beneden kwam, merkte hij dat de deur op slot was. De jongens kregen die ochtend als ontbijt een oude droge boterham. Klein Duimpje at het brood niet op, maar stopte het in zijn zak. En onderweg naar het bos strooide hij broodkramels op de grond. Toen zijn broers begrepen dat hun vader en moeder hen weer in het bos hadden achtergelaten, begonnen ze te huilen. Maar een klein duimpje zei, stil maar, ik weet wel hoe we thuis moeten komen. En hij zocht naar het spoor van broodkramels. Maar waar hij ook keek, de broodkramels zag hij nergens. Maar toen hij een vogel met een stukje brood in zijn bek zag wegvliegen, begreep hij wat er was gebeurd. De vogels hadden het brood opgegeten. Het was intussen helemaal donker geworden in het bos. Klein Duimpje dacht na en klom toen in een boom. Hij keek om zich heen en riep tegen zijn broertjes. Ik zie een lichtje in de verte, daar is vast een huis. Hij klom uit de boom en liep met zijn broertjes in de richting waar hij het lichtje had gezien. Niet veel later stonden ze voor een heel groot huis. Klein duimpje klopte aan. De deur werd opengedaan door een heel grote vrouw. Zo'n grote vrouw hadden de kinderen nog nooit gezien. Duimpje vertelde de vrouw dat ze waren verdwaald. Mogen we vannacht alsjeblieft in uw huis slapen? vroeg hij beleefd. De vrouw schudde haar hoofd en zei, ik zou jullie graag willen helpen, maar hier zijn jullie niet veilig. Ik ben getrouwd met een reus die mensen eet. Maar als we in het bos blijven, zullen de wilde dieren ons opeten, zei klein duimpje. Misschien vindt uw man ons niet groot en dik genoeg om op te eten. Komen jullie dan maar binnen, zei de vrouw van de reus, die medelijden met de jongens had gekregen. Misschien heb je wel gelijk. De jongens kregen een bord pap en mochten zich warmen bij het haardvuur... waarboven de vrouw een heel schaap aan het roosteren was voor het avondeten van de reus. Even later kwam de reus thuis. De vrouw verstopte de jongens vlug onder haar bed. Staat mijn etal op tafel? bulderde de reus. Wat heb je voor me klaargemaakt? Heb ik het goed? Ruik ik mensenvlees? Wel, nee, zei zijn vrouw. Waar zouden de mensen vandaan moeten komen? Je ruikt geroosterd schapenvlees. Praat geen onzin, vrouw, riep de reus. Ik heb een heel goede neus en ik ruik mensenvlees. Hij keek onder de tafel. Onder de stoelen. En toen onder het bed waar de vrouw de jongens had verstopt. Hij trok ze één voor één onder het bed vandaan. De jongens bibberden van angst toen ze zagen dat de reus zijn grote mes begon te slijpen. Zo, vrouw, jij dacht mij te kunnen bedriegen, zei hij. Haal het schaap maar van het spit. Dat eet ik vanavond toch niet meer op. Als je dat graag wilt, doe ik het wel, zei de vrouw. Maar vind je de kinderen niet een beetje mager? Je hebt gelijk, vrouw, zei de reus. Sluit ze maar op in een kamer en geef ze de komende dagen flink te eten. Dan worden ze lekker dik en zullen ze beter smaken. De vrouw bracht de jongens naar een kamer waar zeven bedden stonden. Maar ze deed de deur niet op slot. Daarna liep ze naar boven om haar zeven dochters goede nacht te wensen. Vrolijk lachend liepen de meisjes naar hun slaapkamer. Klein duimpje vertrouwde de reus niet. Zodra zijn broers sliepen en hij de reuze meisjes hoorde snurken, nam hij de pet van het hoofd van zijn broertjes en sloop naar de kamer van de dochters van de reus. De meisjes droegen allemaal een gouden kroontje op hun hoofd. Klein duimpje verwisselde de kroontjes voor de petten en sloop terug naar hun eigen kamer. Vlug zette hij de kroontjes op het hoofd van zijn slapende broers. Zelf kroop hij onder een bed. Hij was net op tijd, want hij hoorde de reus al aankomen. De reus liep de kamer van de jongens binnen en pakte een van de jongens vast. Ik heb nog één gaatje over, zei hij, en jij bent groot genoeg om dat te vullen. Maar hij had het nog maar net gezegd toen hij het gouden kroontje op het hoofd voelde. O, oh, riep hij, ik ben in de verkeerde kamer, ik ben helemaal in de war... Dat komt omdat er mensenvlees in huis is. Ik kan beter maar wachten tot morgenochtend. De reus stommelde de trap af en ging voor het haardvuur zitten. Na een poosje viel hij in slaap. Toen Klein Duimpje hem hoorde sneurken, maakte hij zijn broers wakker. Vlug, zei hij, de reus slaapt, nu kunnen we ontsnappen. Ze liepen zachtjes de trap af. Toen slopen ze door de keuken naar de voordeur. De deur kraakte. Maar gelukkig werd de reus niet wakker. Ze holde naar buiten het bos in. De volgende ochtend ging de vrouw van de reus naar boven om haar dochters wakker te maken. Maar ze zag zeven petten op de bedden liggen. Ze liep naar de andere kamer en zag zeven kroontjes op de kussens van de bedden liggen. Ze begreep niet wat er was gebeurd. Ze riep naar haar man, wat heb je gedaan? De reus kwam de trap op. Zijn vrouw vertelde wat ze had gezien. Eerst kon de reus van schrik geen woord uitbrengen. Maar toen schreeuwde hij... Vrouw, breng mijn zeven mijls laarzen. Ik zal die mensenkinderen wel te pakken krijgen. De vrouw haalde de laarzen van haar man tevoorschijn. Daarmee kon hij heel hard lopen. Wel zeven mijlen per minuut. De reus trok de laarzen aan en holde het bos in. Klein duimpje hoorde hem aankomen. De broertjes verstopten zich achter een paar grote stenen. De reus keek overal. Hij kon de jongens wel ruiken, maar hij zag ze nergens. Na een tijdje werd hij moe van het zoeken. Hij ging zitten tegen een van de stenen waarachter de jongens zich hadden verstopt. Even later stonden alle bomen in het bos te trillen. Zo luid snurkte de reus. Klein Duimpje en zijn broers kropen voorzichtig tevoorschijn. Lopen jullie alvast vooruit, zei Klein duimpje. Ik heb nog wat te doen. Zijn broertjes zagen nog net dat Klein duimpje heel voorzichtig de laarzen van de reus begon uit te trekken. Daarna renden ze weg. Klein duimpje stapte in de grote laarzen van de reus. En tot zijn verbazing merkte hij dat de laarzen vanzelf kleiner werden en precies om zijn voeten paste, zodat hij ze niet kon verliezen. Klein duimpje liep in een paar minuten terug naar het huis van de reus en klopte aan. De vrouw van de reus deed open. Wat kom je doen? vroeg ze. Mijn man is jullie aan het zoeken en als ze jullie deze keer te pakken krijgt... Nee hoor, uw man is door rovers gevangen genomen, zei Klein duimpje. En ze willen hem niet vrijlaten voordat ze al zijn geld en alle gouden sieraden hebben. Hij heeft mij gestuurd om alles op te halen. Kijk maar. Hij heeft me zijn zeven mijls laarzen gegeven, zodat ik snel terug kan zijn. De vrouw van de reus geloofde hem en ze deed al het geld en alle gouden sieraden in een zak. Klein Duimpje nam de zak aan en verdween snel in het bos. De houthakker en zijn vrouw waren intussen op zoek naar hun kinderen. Ze wilden hun jongens toch niet missen, ook al was er dan geen eten. Wat waren ze allemaal gelukkig toen ze elkaar terugvonden. Alleen, Klein Duimpje was er nog niet. Maar al gauw kwam hij aanrennen met zijn zevenmijls laarzen. Hij gaf de zak met het geld en de gouden sieraden aan zijn vader. En toen hoefde niemand meer honger te lijden.